Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De James Holmes, die verdacht wordt van het doodschieten van 12 mensen in de bioscoop in Denver, heeft een psychische ziekte. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de rechter. De advocaat van Holmes had zijn universiteit al gewaarschuwd voor zijn gedrag. Bij de schietpartij tijdens de première van de nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises kwamen 12 mensen om het leven en raakten 58 mensen gewond. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen met 9-2 gewonnen van Groot-Brittannië. Door die zegen staan ze zaterdagavond in de finale tegen Duitsland. Sprinter Jurani Martina greep op de 200 meter naast de medaille. Hij eindigde als vijfde. Wereldkampioen Usain Bolt vond goud en prolongeerde zo zijn titel. Ook beachvolleyballers Richard Schel en Reiner Nummerdor hebben geen medaille gewonnen. Ze eindigden als vierde in het duel tegen Letland. In ruim 40% van de faillissementen bij transportbedrijven is sprake van fraude, zeggen CNV en FNV. Transporteurs zouden hun bedrijf met opzet failliet laten gaan om er zelf beter van te worden. Ook gebruiken bedrijven faillissementen om makkelijk van hun personeel en hun schulden af te komen. Ze kopen hun failliete bedrijf daarna voor een schijntje terug. Ook het ministerie van Onderwijs en het RIVM zijn getroffen door het computervirus Dorifel. In het hele land zijn al zeker 3000 computers besmet van onder meer gemeenten, universiteiten en bedrijven. Het virus verspreidt zich via bestanden die zijn meegestuurd met e-mails. De gewonde man die vannacht werd gevonden na een overval op een huis in Voorthuizen was een man van 27 uit Ede. De politie denkt dat hij de overval heeft gepleegd samen met een onbekend aantal anderen. De bewoner van het huis dat werd overvallen ligt met een schotwond in het ziekenhuis. Het weer vannacht vrij helder met minima tussen 12 graden aan zee en 9 in het oosten. Ook opstaan er mistbanken. Overdag zon maar ook stapelwolken. Het is vrijwel overal droog en het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden.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 Sono of God. Zo druin naar morgen daarom, ik dicht wat in Ik ben van morgen door mijn nog steeds voort of een morgen Ligt wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Met denken als ze slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Slapeloze nachten.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 Fake, baby, yeah, fixes on the fixes while the synonym shit ain't It'll break me down so far beneath the surface of my own belief. Black and boy in the sky, it's the future of July. life you might. It's the fortune of July, skin and bone are... en vijf. De grootste hit van Europa.